Niet speculeren over de oorzaak van het treinongeluk voordat het onderzoek is afgerond. Alle botsing tussen twee treinen bij Amsterdam West raakte gisteravond 42 mensen zwaar gewond. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk rijden weer mondjesmaat treinen. Maar het spoor waar de treinen botsten is nog niet bruikbaar. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer volgens het spoorboekje rijden.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 Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij 1 Brugge 4 kilometer en de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 7, dat komt door werkzaamheden, omrijden kan via Amsterdam over de A4 of via Gorkum over de A15. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eh-eh-eh-eh-eh oh. <laughs> Naar Zandvoort aan de zee Je hoorde de Pasadena Dream Band En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee, welkom bij het derde uur van Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte, Zondag in Kennemerland En wat hebben we allemaal in het derde uur nog in Petter -Hobertje? Ja, Uiteraard, er is weer een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Prinses en dat uh, rond de klok van half vijf gaan we dat uh, verhaaltje even noemen en rond de klok van kwart vijf het gedicht van de dag en dat is een herhaling van het gedicht van gisteren want op vele verzoeken doen we dat nog een keer en het gaat over de liefde tussen twee asperges. Want zoals u weet is het aspergesseizoen uh, uh, begin april begonnen. En er staat dief, dit witte goud op de diverse menus van de diverse restaurants. Uh, uiteraard rond de klok van kwart over vier, twintig over vier. De uitslagen van de wedstrijden in de eredivisie die om half drie zijn uh, uh, begonnen. Uh, we, hebben nog, we kijken even vooruit naar de ARIA-C Masters op het circuitpark Zandvoort begin mei. Dus uh, genoeg reden om nog uh, lekker te blijven luisteren naar ZFM op de zondagmiddag. We zijn tot aan 5 uur vanmiddag met Zondag in Kennemerland. En straks weer het gedicht van de, de dag. Dat wordt een mooi gedicht hoor. Ja. Romantiek bij Asperges. Je moet het <laughs> allemaal meegemaken bij CfM Sanford. Straks om kwart voor vijf. Nou, deze platen kan ik eigenlijk ook wel voor Mark Rutte draaien. Hier is Incognito en Don't You Worry About a Thing. Het was Paul NK samen met Tom Jans en Suze Leide Dat allemaal op de zondagmiddag Bij Zondag in Kennemerland. Laten we weer eens even naar de eredivisie gaan kijken Nou, er is heel wat veranderd Sinds we hiervoor een verslag daarvan gedaan hebben Albert Jan. Nou, dat blijft spannend hè Jazeker, de wedstrijden die om half drie gestart zijn Bijna ten einde PSV tegen NRC. 0 van 0 terug. 1 tegen 1, dat moet ik zeggen. PSV heeft gescoord. Gescoord, jawel. <laughs> nog eentje erbij en we zijn weer helemaal blij. Uh, AZ tegen VVV Velo. 2 tegen 1. En uh, zo meteen om half vijf gaat beginnen Ajax tegen FC Groningen. En uh, de wielrenners zijn ongeveer op een uh, 44 kilometer genaderd van de finish. En dan hebben we het over de klassieke Luik-Bastenake-Luik. Er is een kleine kopgroep die heeft 1 minuut, 20, 21 minuten, uh, 1, 1 minuut en 21 seconden voorsprong. Dus ik verwacht dat dat gaat eindigen in een massasprint. We houden u op de hoogte. Dat wat betreft de sport bij CFM Zondag in Kermeland... We zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag op een zonnige zondagmiddag. Het is vandaag rokjesdag in Zandvoorts. De meeste vrouwen doen me niet zoveel. Dat is al net zo met de meeste mannen. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd, of zit een op gewoon te strak gespannen. Maar zelfs al zijn ze prachtig om te zien, worden ze door iedereen aanbeden. Ik word er maar zelden warm of koud van. aardig uit hun ogen Ze doen dan net alsof ze heel het zijn gedragen zich alsof ze alles mogen Maar zelfs al zijn ze lief om mee te praten Nou, goed gezelschap om mee uit te gaan Bijna het gaat er niet sneller meer gaan koppen en het blijft er ook niet stil van staan Maar soms zie ik een Remember. Het was REO Speedwagon en Keep on Loving You. Blijft een mooie plaat, hè? Ja, heerlijk. Juist. Yes. Jij hebt uh, wat autosportnieuws voor ons. Ja, en uh, we kijken even vooruit naar 4 tot en met 6 mei. En dan hebben we naar, dan heb ik het over het het circuitpark Zandvoort. Want dan uh, zijn zij de host van de ADAC Masters Weekend. Van 4 tot en met 6 mei aanstaande is het ADAC Masters weekend voor het eerste gast op het circuitpark Zandvoort. Het Duitse evenement biedt een gevarieerd raceprogramma met wedstrijden voor sportwagens, formulewagens en tourwagens aan. Dat belooft een volle startvelden en spectaculaire races waarbij ook diverse Nederlandse teams en rijders in actie komen. De hoofdmoot is net op de, de, de hoofdrace van dat weekend zijn natuurlijk de ADAC GT Masters. is met een deelnemersveld van ruim 40 teams een van de sterkst bezette GT3 series van Europa. Spectaculaire uh, sportwagens als de Austin Martin, Chevrolet Camaro, Ferrari, Lamborghini spreken boekdelen. Peter Cox, uh, Christian Frankenhout, Patrick Huisman, uh, als mede Jeroen den Boer en Simon Knap zijn de Nederlandse coureurs in deze klasse. Op zaterdag en zondag rijden de deelnemers in de ADAC GT Masters telkens een race van 1 uur, inclusief verplichte pitstop en de rijderswissel. Dus 4 tot en met 6 mei, ADAC Masters Weekend in Zandvoort. Wilt u kaarten bewachten? Ga dan naar de website www.cpz.nl en klik de link aan voor het bestellen van de kaarten in de verkoop. Oké. Okay. Voorverkoop heet dat. Dat wat betreft de autosport hier in Zandvoort, op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie is verkrijgbaar op www.cpz.nl wedstrijden uit de Eredivisie, Albert-Jan. Zondag gespeeld vanaf half drie. De wedstrijd ADO Den Haag tegen Feyenoord, 1 tegen 2. Daar de eindstand van dan PSV tegen NEC. Jawel, het is PSV gelukt. 2 tegen 1. Toch een wies Met voor... een euh, euh, over de slot hoor. Het is toch gelukt. Hè? Ja, je kan zeggen wat je wil. AZ uh, tot slotte tegen VVV Venlo. Daar de eindstand 2 tegen 1. En dat betekent dat er aan de kop weinig verandert. Alleen Ajax moet nog even vanmiddag ja. om half vijf zo duidelijk om half vijf gaat die wedstrijd starten. En ook die houden we voor u in de gaten tot aan vijf uur. Tot aan het einde van dit programma Zondag in Kennemerlands way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace.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 Then I saw her face. Now I'm a believer. be true dat was Strain uit de hitlijsten van dit moment en Drive By. Het is even na half vijf, tijd voor het Dier van de Week bij CFM. Ja, en dan hebben we het over prinses. En prinses is een prachtige poes die ook nog eens erg lief is. Deze koninklijke dame heeft wel zo haar nukken. Als ze iets niet leuk vindt, laat ze dat echt wel merken. Knuffelen en kriebelen vindt ze prima, maar uiteraard moet alles wel op haar voorwaarden. Haar mooie lange haren moeten regelmatig worden geborsteld. En dit vindt ze heerlijk. Soortgenootjes en honden heeft ze liever niet op om haar heen. Met kinderen kan deze poes ook wel het wel goed vinden. Heeft u voor deze prinses een paleis met een tuin voor haar alleen? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze knappe dame. En dat is in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Te bereiken op 023-571-3888, 571, 3888, 571 3888. Of ga even naar de website wwwdierenthuis Nl. En het, -Het is geopend van 11 tot 4 uur van maandag tot en met zaterdag. Oké, okay, het dier van de week op uh, www.dierethuiskennemeland.nl vind je daar veel meer informatie over. Ik heb zin om te gaan vliegen, ja. Okay. Er zijn pilletjes voor, maar daar begin ik niet aan. Maar goed, dan vlieg met me mee. Hier is Treintje Oosterhuis. Wat zou dat nou weer zijn, hè, Pascal? Wat zou dat nou weer zijn? Four letter words: L, O, V, v I. Heel ja, dat brok. denk ik ook. Kim hier en de four letter words. We gaan op naar het gedicht van de dag. Vertel eens even al, Jan. We hebben gisteren Stansvoort op zaterdag gedaan. Ja. de laatste uur stond helemaal in het teken van de asperge. Het witte goud. Het witte goud. Ja, nee, dat was hartstikke leuk. We hadden zelfs verbinding met Drenthe, Ja, met een echte asperge hè? Het zijn geen kwekers, het zijn telers. Dus, maar uh, voor een kilootje goede asperges betaal je nu op deze dag ongeveer 13 à 14 euro, 13 à 14 euro, euro dus de vriezer is leeg bij hem. <laughs> die vriezer, dus zelfs, ja, is de, toch. De die koelkast, vriezer bij hem is, is, is inderdaad leeg en dan gaat het weg, maar zo... Halfwege het seizoen het gaat toch ongeveer door, door tot juni Dan wordt het natuurlijk wel een stukje goedkoper Maar de, er zijn relatief weinig asperges Dus de prijs is hoog Dus het is duur maar vanaf dinsdag uh, zie je al bij vele restaurants uh, de asperge op de menukaart staan. En we hadden ook uh, de ladies van Lady Chef uh, in de uitzending. Ja, de, en die heerlijke die, asperges. Hadden en die ze hadden een, een, een menu met asperges met zalm. Dus met zalm. Ik ben erg benieuwd. Oké, okay, nou, ik hoorde gisteravond in het dorp dat dat wel een mooie combinatie is trouwens. Ja, ja klopt. Ja, dus uh, dat doen ze helemaal goed. De dames van Lady Chef hier uit de, de Zeestraat in Zandvoort. We maken ons op voor het gedicht van de dag. Oh, wat een mooi romantisch gedicht is dat. Een verliefde asperge door Paul Asselberg. Hier is Sasha, hier is if you believe. I know it's not a game to play. Your eyes they show no fear. I burn inside and cannot wait to be. The man that feels your body close is here to set you free. To hold you near and satisfy you need.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 Time. If you believe and let it out No need to worry, there's no doubt If you believe, if you believe If you believe and let it out As you run your fingers through my hair was Sasha en If You Believe... ...tijd voor het gedicht van de dag... ...de verliefde asperge. Ik lag met jou in hetzelfde bed... ...we sliepen wel rechtop... ...je stak er net wat bovenuit... ...vandaar jouw groene kop. Ik was stapel op jouw lange lijf... ...dat mag je nu best weten...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 Dat was hem, het gedicht van de dag bij CFM Zondag in Kennemerland. Je hoorde het gedicht De Verliefde Asperger door Paul Asselbergs. Wil je meer gedichten horen? Luister dan elke zaterdagmiddag zo rond kwart voor vijf naar Zandvoort op zaterdag. En heb jij een gedicht voor ons? Laat het ons weten. Stuur jouw gedicht naar at Redactie.cfmsandvoort.nl redactie En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit Ik heb gezongen in Aalst, zelen, genoel zelden. Ik heb zalen doen voorlopen. Ik heb zalen doen leeglopen Ik heb succes gekend Ik heb ellende gekend Ik heb toejaar gehad Bloemetjes Verzoeknummers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 Ik heb een syndicaat, ik heb een agent, de een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die zoals ik werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend.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 Je wil l'amour, je veux in die hel Als ik god in de grond onder het kraal dood, je veux l'amour Liefde voor mij en voor mijn hond Die heel de nacht in de auto op me wacht Ik wil het zelfs voor de premier Dus moet je niet mee. We're a Raymond van het Groene Waard heeft er ook wel zin in. Albert Jans, chef de labour! Dat sluit de sloot goed aan op het gedicht, hè? De verliefde Asperger. Ja, inderdaad. Nou, uh, we gaan eens even naar, uh, naar de eredivisie divisie kijken. De wedstrijd uh, die vanmiddag gestart is, is uh, om half vijf. Daar hebben we het dan over. Ajax tegen FC Groningen. Tussenstand 0 tegen 0. Zal toch niet gebeuren? Hè? Uh, dat ze eindelijk weer een punt gaan scoren, FC Groningen. Bedoel je dat niet? Omdat uh, Ajax uh, gelijk gaat spelen. Ja, Ajax moet gewoon winnen. Klaar. Ja, dat lijkt me ook, maar goed. Maar ze zullen zien, die Groningers die verliezen elke wedstrijd bij de we tegen dat grote Ajax. Ja, dan dus zou je straks nog zien dat ze gaan winnen. En dan gaat het dak eraf. Goed, en de, de wielrenners zijn op 20 kilometer genaderd van Luik Bastenaka. Luik in dit geval. En er is een klein klopgroepje hier dat 8 seconden voorsprong. Maar nogmaals, ik vermoed dat het een massasprint gaat worden. Ik weet niet of we dat nog mee kunnen nemen in dit programma. Nee, het is een beetje kortdag denk ik. Wat denk we ik wel mee kunnen nemen is deze plaat. Het Zallandse Asperger Dit de Salandse asperge, dat is te rein met wit. Zo lekker fijn van smaak, het toppunt van vermaak. De Salandse asperge, dat is een goede zaak. De heugels in het land Dat is zo hard kwaad. En als de tijd gekomen is Om ze te gaan oosten Dan moet u niet in Limburg zijn Maar in ons schone oosten Of eigenlijk in uh, Saland De Salandse asperge Zo mooi, zo licht, zo wit De Salandse asperge Dat is de remend wit Zo lekker, fijn van smaak op het van vermaakt De Zallandse asperge, Dat is een goede zaak Het witte goud al machtig Zo jong, zo vers, zo echt Zij laat zich graag bereiden Tot een heel fijn gerecht De schiller is de kunst en dan een tijdje koken, u kunt ze zelf zo bakken of een poosje laten stoken. Of natuurlijk lekker in de oven! De Salandse asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De Salandse asperge, dat is de met wit. Zo lekker fijn van smaak, het toppen van gemaakt. De salans asperge, ja, dat is een goede zaak. Ja, na het consumeren ruikt het plasje wel wat vee. Maar wees gerust, dat hoort zo, en raakt u niet om te Asperges zijn zo lekker en ook nog zo gezond, ze komen hier uit sal onze eigen grond. De aspergje, zo mooi, door, en zo test, Zo lekker fijn, ons Jij ja, bent mooi en groot, dit seizoen van de Asperge met het Zallandse Asperge Lied. Dat allemaal bij Zondag in Kennenbeland op uh, CFM Zalvoort. Maar goed, hè? het klokje tikt maar weer door en door en door en door. En dat betekent dat het alweer bijna vijf uur is, einde van deze Zondag in Kennenbeland op CFM Zalvoort. We hebben het weer met veel plezier gedaan, drie uur lang muziek en informatie. En volgende week dan is uh, Zondag in Kennenbeland uiteraard ook weer terug. En Albert Jan, je raakt dan hebben wij vrij. Meen je niet? Jawel. Wat oh. moeten we dan doen op zondag? Geen idee. Ik heb, ik heb ook ge absoluut geen idee. Nee. nee, nou daar komen we wel uit hoor. Ja, we verzinnen wel wat. Rudy en Aldo die zijn dan uh, volgende week zondag weer van de partij en dat betekent dat Ajax dan uh, niet thuis voetbalt. Dus dat weten we in ieder geval zeker. Nou, dan zullen we die week erop wel weer moeten, dan. Ja, waarschijnlijk wel. <laughs> en uh, volgende week, uh, zaterdag, zijn we er natuurlijk weer met Zandvoort op zaterdag. Deze uitzendingen worden allemaal herhaald. Zandvoort op zaterdag en zondag in Kennermeland. Wanneer vindt dat plaats, Albertje? Op de maandagochtend van 8 tot 11. Uh, Zandvoort op zaterdag. En op dinsdag uh, uh, Zandvoort. Nee, zondag in Kennermeland heb je hem weer. Uh, ook van 8 tot 11. Dus kunnen we weer drie uur naar onszelf gaan luisteren, uh, Rob. Dus het is bijna 11 uur op dinsdagmorgen. Dat <laughs> zo kunnen we het zeggen, toch? <laughs> ja. ja.